Ja. ja, sorry, sorry Pieter. Weet je niet Radio. We hadden een, een cd'tje voor je gemaakt, maar toch zei ze uit als je wil, willen zingen. Ja, dan, want ik, ik denk, ja, ik vond het zo machtig mooi hoe je het ingezongen hebt. Dat ik denk van ja, dat gun ik gewoon uh, ja. de mensen die alle dagen te maken hebben met autisme. Want het is gewoon een hele bijzondere groep mensen. Ja, daar gaat het om. Want ja. het is vooral die mensen die met autisme te maken hebben die heel erg zich herkennen. In de tekst die jij geschreven hebt. Dus ja. ik zing het voor jou en voor al die mensen die mee te maken hebben. Jouw leven is bijzonder. Soms verward. De wereld oordeelt meestal spijkerhart. In andere ogen ben jij heel apart. Voel wat ik voel voor jou. Soms kan jouw wereld kort de mijne zijn. Iets samen delen is ontzettend fijn. Uniek. Bescheiden door die starre lijn Voel wat ik voel voor jou Ik weet je bent een heel bijzonder kind Autisme is een diepe wond En jij die telkens weer de strijd aanbindt Met een wereld die je niet doorgrondt. Als iemand open staat Voor wat jij voelt Zou snappen Dat jij het zo goed bedoelt Dat jouw beperking Je steeds hersens spoelt Dan voelt hij wat Van jou Wereld zal de mijne zijn Soms heftig, soms volstrekt onhandelbaar Maar geen beperking krijgt ons klein Als morgens vroeg de nieuwe dag begint Voel ik jouw warmte, mijn bijzonder kind Voelen wij vaak een harde tegenwind. Kauw van jou. Kauw van jou. Dit was Happy New Year, natuurlijk, van Abba. En daarna valt de leeuw voor wat ik vroeg een liedje over autisme. Nu gaan we verder met Cluzo, Altijd heb ik je lief. En dat ga ik speciaal voor mijn maat Jellen. Elke keer als jij me aankijkt Dan voel ik dat ik thuis ben Elke keer als ik aan jou heb ik je lief. Natuurlijk, Luzo. Nieuwjaarsradio! En zo is dat. Nieuwjaarsradio. We draaien tot stuk in de nacht door. En we gaan uh, eens vertellen hoe mijn, mijn jaar is geweest, hè. Druk, druk, druk. Ik ben altijd bezig met radio. En het is heel... Heel hektisch. Uh, een radiostation veranderd, onder andere. En binnenkort wil ik... Ik ga je voor radio internationale. En dat is een, een, een stap vooruit in, de, in, in mijn carrière. In mijn radiocarrière. Been up all night. Trying so hard to kill the time. It seems the clock is running slow. I can't deny. The thought already crossed my mind. Light a cigarette. So now there's nothing. radio, om een radio, pardon, wij zijn erop. Peter en Michela. US radio, Ja, ja. ja, ja. radio. Ik heb het al verteld dat ik uh, zot ben van radio. En dat was als kind af of al. En beetje bij beetje gaat dat lukken. Dus uh, even mijn draad kwijt, pardon. Maar uh, en nu, ja, binnenkort dus voor Radio Internationale draaien... En dat is FM en dat is Diabé. Dus dat is uh, een hele stap vooruit. En, en daarbuiten, daarnaast, volgens uh, mij, mijn, mijn ja nog geweest, denk um, Ja, op gezondheidsvlak is het niet zo wal well geweest. Uh, een beetje ziek geweest, een beetje dun uh, ik, ik ben er ondertussen 52. Uh, Mieke was straks 50. Ik ben al twee jaar ouder. Uh, en ik voel dat wel. Maar uh, we gaan nog niet klagen zeker. De sna snachts na tweeën is het volgende waar we gaan draaien. Snachts al om een uur of twee. Dan gaat in ons stamcafé de deur op slot. Je weet niet wat je ziet. Het licht gaat uit de kaarsen aan. De gasten gaan in rijen staan. Hoogste tijd voor het allerlaatste riet. De kastelein en zijn vrouw die gaan ons voor. Mij is advocaat, hij maakt het s'avonds meestal laat, dronk, altijd thuis was een pankopvol held. Zijn vrouw zei op, bekijk het maar, de blester ruikt op jij gaat maken, koos die jonge eieren voor zijn geld. Nu loopt hij in zijn zieke pak naast mondedien, zoiets dat kun je toch alleen maar in ons stamcaféetje zien. S'nachts na tweeën, dan gaan we met z'n allen naar beneden. Weer naar boven waar we trouw beloven Dat wij vannacht niet meer slapen gaan Ja, ja, s'nachts na tweeën Dan komt het dak hier altijd naar beneden En wij naar boven waar we trouw beloven Tot morgen vroeg door te gaan Zo gaat het een tijdje door Ten slotte zakt het hele koer in arm, doodmoe op de grond. De kastelein, die heeft een lol, hij gooit nog eens de glazen vol. En ik kus een mooi blondje op de mond. Ze kijkt maar aan en roept: Verbaasd, wat doe je nou? Je moet wel doorgaan, anders dan vertel ik alles aan je vrouw. Snaps na tweeën, dan gaan we met z'n allen naar beneden. Dan weer naar boven, waar we trouwen. Staat ik dacht het niet. Het is 24 na 12 op deze 2025, 1 januari. En we gaan verder met het volgende plaatje dan maar. Uh, uh, een echte vriend, en die hebben we eigenlijk te weinig: uh, een paar, Jelle, ja, ik mij wel maar de rest, uh, echte vrienden. Die ga je op één hand tellen. En we is nog zuinig op? Nieuwjaarsradio. <lacht> Omdat dat knalde naar van. Hé hey maatje, heb je zin om een biertje te drinken? De stad zit er even niet in. Het is het einde van mijn loon. Dus er blijft nog een heel stuk maand over. Ha, we gaan gewoon naar de groep. Deze is voor mij. Daar heb je vrienden voor. Vrienden zoeken is een vakkenpak. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn in schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer geld op zakken? Ja, zwerven ze om je heen. Snel van door, bijna. De De laatste, hè? We moeten nog op de tender muis. Hoezo? Die zegt zelf dat er in de hemel een kroeg is. Oh ja, dus volgens jou gaan we gewoon door met allemaal. keeper, vergeet mij niet. We zijn je hele leven lang. Een echte vriend. Richard Kuiper en Marvin Lodders. En over een echte vriend gesproken. Via je middag Jelle. Of via je avond eigenlijk. Even op... via, via nacht of via morgen. Hoe je dat moet noemen. Nee, je hebt een echte vriend. En ik heb een, een speciaal plaatje voor u aan je, uh, erbij gezet. Ja. die Bronkhorst. Trots op jou. Ja. Omdat jij zoveel in het huis huishouden doen. Ongelooflijk. Je bent even een moderne vent, Gary. Dank u. Nujaas Radio. Zeggen, dus doe ik het nou? Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van jou hou: zoveel van jou. Trots op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou. Heel trots op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou. Geheimen hebben wij niet voor elkaar. Jouw woord is wat ik in mijn hart bewaar. Voor altijd samen strijden, ja ook in zware tijden. Staan als jouw bedrijven van gevaar. Jouw schouder aan de mijne, laat alles maar verdwijnen. Behalve wat wij voelen voor elkaar. Trots op jou, jij twijfelt nooit aan mij en ik ook niet aan jou. Zo trots op jou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 Staan als jouw bedrijven van de Jouw schouder aan de mijnen, laat alles maar verdwijnen, behalve wat wij voelen voor elkaar. Zware tijden, zo houden wij het vol wel honderd jaar. Ik zal altijd geloven in elkaar. Er staan als jouw van gevaar. Jouw schouder aan de mijne, laat alles maar verdwijnen. Behalve wat wij voelen voor elkaar. Tot op jou, Wesley Pankhost. Speciaal voor hè? Dankjewel. Zeg Jelle. Ja. Hoe is uw jaar geweest? 2024. Vertel. Uh, ja, Savva wel. Savva of echt Savva? <laughs> <laughs> met Ups and Downs natuurlijk. Met and maar... Downs. Je hebt nu werk. Ja. Je werkt in de hoge 5 uh, Stadspark. In Stadspark, ja. En, dat, en ik denk dat je dan met die gat in, die poten, in, de grot, in de poten ben gevallen, hè? Ja. Dus dat is heel... Ik denk dat je daarna een heel fijn tekstje hebt geha ge ge gekregen. Nou ja, zeker weten. En die is hier aan het schalpele. Aan het <laughs> mensen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en uh, je, hebt dan, je hebt de lampen moeten, moeten zoeken uh, je ja, denk ik. Ja, ja, ja. Want oh, je hebt eerst op de Renin gewerkt. Ja. En dat is afgesloten, dat is gedaan. Ja. Helaas. Ja. Dus... Maar je hebt nu een plekje gehad. Maar dat zijn we zo verder. Ja. that you settled down. That you found a girl in your married night. that your dreams came true. Guess she gave you thing.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 It is no never mind. Sometimes it hurts and stay yeah.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 Ja Jelle. Ja Dus je moet je werken, je vijf, in werken in en In de Stadspark Ja ja En wat moet je daar allemaal gaan doen? Uh, het ontbijt wel helpen En wat houdt dat in? Het ontbijt wel helpen Ja koffie, koffie en brood serveren hè. Ah moet je het brood bakken? Nee Ah oké okay. uh -huh. en, en, uh, en dat is een fijne groep denk ik hè? Ja ja Als ik je zo hoor vertellen Ja Een heel fijne groep ja en dan, wat moet je dan nog doen? Vertel eens. Wat babbelen met die mensen, van drink geven. En het is allemaal hoogbejaarden, neem ik aan. Ja. Wat is de oudste? Ja, negentig. Amai, als ik zo oud mag worden, dan zou ik blij zijn. Geen niet? Ja, ja. je hebt maar één leven, dus leef. Nieuwjaarsradio. Nieuwjaarsradio. Ik ben vrijdag in de kroeg.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 je laatste dag is een leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. Een leef waar kan.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 I call this one chick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 ...van André het junior. Binnenkort gaan we zelfs gaan we ook nog eens de, de senior draaien... ...die ik persoonlijk beter vind. Maar ja, ik dat smaak een beetje, hè. Wat vind jij van een liedje, uh, Jelle? Uh, goed. Goed? In het begin oh. vond ik het wel, wel sava, Maar na een tijd begint dat wel... ...achtgedaagd te worden. Dus... Dat is, dat is begrijpelijk. Dus leef, want André Hazes. Junior, zeg uh, Jelle. Ja, zeg dit, meneer Jong? Niet op uw gezamenlijke geen te toklen. bij de les blijven, hè? <laughs> uh, anders gaan we geen cultuur uh, op z'n heuvel. Cultuurclub Camillion. Chame Chameleon. Jelle. Ja. Ik wil je. Wat zegt u dat? Ja. Dat ik je terug wil zeggen. Nee. De kreuners. Zullen ik aan? Wat wil je? Zeg, uh, ik weet dat je er fan van bent, hè, uh, Jelle? Van, eh, uh, Dennis van uh, de familie Flodder Ja. De serie en de films. Ja. Eh, uh, weet je dat? Ja. Woniem. Die ja. van eigen Ma Flodder Ma Baker. Please, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. nu de hund, Jelle? Nee. Nee, ik nee, niet. Nee. Dus zou ik je nog alles uitleggen. Snap verder. Mm. Ah. Nee, uh, uh, Jelle. Ja, ja. En op radio vlak. Ja. Vertel daar eens iets over. Wat doet jij? Uh, radio maken onder andere voor Hollandse radiozenders. En welke? Flamingo team. A Flamingo team? En we houden dat in het Flamingo Team. Ja, dat is leuke radio maken. Uh, is dat een gewone radio? Is dat een FM radio? Is dat, dat is een, een internet radio. Uh, en, uh, en voor welke doelgroep? Uh, voor elk, elke doelgroep. Ah, ik dacht dat dat. Ik had, ik had gehoord dat dat een was uh, voor uh, mensen met een beperking. Ja, dat ook, ja, maar ook voor. Uh, Mensen met of zonder verwerking. Oh, dat is zo'n hartje 777 zeven vroeger. Ja. Ah, zo. Zeg, ik heb een Italiaans plaatje te draaien. Dat is juist, ja, goed. Maar ik ga het niet uitspreken, want het is eh, pokkenmoeilijk. moeilijk. Mm ah, -hmm. Se lo ti porta un letto a vuoto il vuoto dai glielo indietro a lui fagli vedere che non è un gioco fagli capire quello che vuoi ah ah avvar ah, l'amore comincia tu ah ah, ah, ah l'amore comincia tu e se si attacca al sentimento portalo in fondo ad un cielo blu le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu scoppia scoppia mi scoppia scoppia scoppia mi scoppia scoppia mi scoppia, scoppia bisco. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore, live, live, live, Scoppia, scoppia, mi scoppia, scoppia, scoppia, mi scoppia comincia tu, comincia tu, scoppia, scoppia, mi scoppia, scoppia, mi scoppia scoppia, scoppia, mi scoppia, scoppia, mi scoppia Ja, uh, Dat was een Italiaans nummer. Maar ik spreek het niet uit en ik spreek geen Italiaans. Jasmin is nu ook al tien jaar om weer dood, denk ik, helaas. En daar gaan we nu naar luisteren. alleen. In het diepste van mijn ziel ben ik eenzaam en fragiel. Maar ik sta de wereld aan als een winnaar. En het leven lacht me toe. Bij om het even wat ik doe. Elke keer zal ik er staan. Winnaar. Maar soms voel ik me zo klein. Wil ik iemand anders zijn. Die van binnen kwijn ik weg van de pijn. Niemand die de deur voor me openlaat, niemand die me kent, niemand die me steelt, niemand die me ooit is een moment verveelt, niemand voor mezelf, niemand om te zijn. Wie is net als ik van porselein? Niemand die me stoort, niemand die me hoort, niemand die me kust als ik maar koos. Niemand die me mist, niemand die me haat, niemand die de deur voor me openlaat. Niemand die me kent, niemand die me steelt, niemand die me ooit is een moment verveelt. Niemand voor mezelf, niemand om te zijn. Wie is net als ik van Porselein, behandel mij heel door je lach. Porselein. Porselein, natuurlijk Jasmin. Helaas is het er niet meer. Je hoort je ook graag aan Jelle. Huh? En mijn techniek had iets te laat reactie. <laughs> maar dat maakt niet uit. <laughs> zeg jellen. Ja. als ik zeg, je bent mijn first, mijn last, mijn everything. Geloof je dat? Ja. Dat is een, dan is het goed. Maar anders heb je ruzie hè. Valt vanavond tot een mat, hè. And we have to all my dreams. <laughs> Ik heb nog een die helaas overleden is, Barry White. Mijn first, mijn last, mijn effort in Jelle. Ja. Nou weet je dat, hè. Ja. <laughs> zij geloofden in mij. Ondertussen is het 1 uur en 7 op de klok. Maar zij geloofden mij, want André Hazes. Dat is ook een prachtig nummer. Je weet, ik ben Hazes, dat is de basis. ja, voilà. oh, Ze lag te slapen vroeg mag gisterenavond, wacht op mij Misschien ben ik vanavond vroeger vrij Ze krikte wel van ja, maar zij kent mij Oh ja, yeah. nu sta ik voor je Ik ben me blijven hangen in de kroeg Zo'n nachtje weet het, heb ik nooit genoeg. Was het, er was alles, wat ze vroeg. today. Dat hij dat ieder mij herkent En je trots kan zijn op je eigen vent. Op straat zullen ze zeggen Die hazes is bekend Zolang we dromen Van het geluk dat ergens op ons wacht. Dan vergeet je snel weer deze nacht. Zij vertrouwt op mij. Dat is mijn kracht. Oh. Zij, maar. Zij, mij. Zij geloven om mij. Zij gelooft mij. Zij mij. André Azes Senior Zeg, we gaan dus varen Ja.